Levy van Eck met het NOS-journaal. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend... voor de slachtoffers van de explosie in Beirut. Het geld dat wordt ingezameld zal gebruikt worden... voor onder meer noodhulp aan de getroffen inwoners. Het Rode Kruis had eerder deze week al een rekeningnummer geopend... voor de slachtoffers. Door de zware explosie van dinsdag... is een groot deel van de Libanese hoofdstad verwoest... Zeker 149 mensen kwamen om en 5000 inwoners raakten gewond. De autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental verder zal oplopen. Het is opnieuw druk op de wegen richting het strand. Er stonden vanmorgen vroeg al files. Ook zijn bij sommige stranden alle parkeerplekken bezet. Dat geldt onder meer voor Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk. De gemeenten roepen strandgangers op niet meer met de auto te komen... De reddingsbrigade waarschuwt badgasten om rekening te houden met stromingen en muien in zee. De afgelopen dagen kwamen tientallen mensen daardoor in de problemen. In het hele land, behalve op de waddeneilanden, eilanden geldt code geel vanwege de hitte. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen... is blij dat burgemeesters meer armslag krijgen bij de bestrijding van het coronavirus. Dat zei hij na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge gisteravond. Volgens Bruls geven de nieuwe maatregelen burgemeesters en handhavers de mogelijkheid om strenger op te treden. Personeelstekort bij de militaire luchtverkeersleiding is de oorzaak van de problemen op Eindhoven Airport. Het vliegverkeer ligt daar al de hele ochtend stil. Volgens een woordvoerder van Defensie heeft zich vanochtend iemand ziek gemeld. Zeker 15 vluchten kunnen daardoor nog steeds niet vertrekken. Het vliegveld verwacht nog steeds dat de problemen rond half één vanmiddag zijn opgelost. Het weer, de zon schijnt volop vandaag en met 30 tot 35 graden wordt het opnieuw tropisch warm. Later vanmiddag is aan de kust een verkoelende zeewind mogelijk. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht ligt de temperatuur rond de 18 graden. Ook morgen veel zon en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Het is inmiddels druk op de wegen naar de kust. Zo staat er op de N200 richting Zandvoort 2 kilometer. Dat kost je een kwartier. En via Heemstede naar Zandvoort 4 kilometer. En ook die file kost je een kwartier extra reistijd. Andere files in de regio op de A7 vanuit Friesland richting Noord-Holland. Op de Assen-dijk 3 kilometer. Dan de A10, de ringweg Amsterdam. Daar staat bij de Amsterdam Slotenvaart 8 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud.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 de geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen...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 in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem me meer mee terug in de tijd. Een reisje terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En doen we er ook mooie muziek. En als opening hoorde u onze herkennismelodie. Louis Davids met Weet je nog wel, houd je. Een opname uit 1928. Het komende uur, muziek veelal uit de jaren 60 en 70.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 Je Pinksterdag, als het even komt, liep ik met mijn dochter aan het heide.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 Kindje groot.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 to me. Willem is op reis gereisd Waar ging die dan naar toe? Hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest Parijs geweest, uh, Parijs geweest, uh, Parijs geweest. Uh, Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest Bonjour en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 De grootste hit ooit met ploem ploem Jenka. Daarvoor muziek van Wim Sonneveld met de kat van omen Willem. En daarvoor André van der Heuvel... tezamen met Leen Jongewaarten op een mooie Pinksterdag. CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen terug in de tijd, naar 1966 met Ramse Safi. Maar eerst die. Louis Neefs met Margrietje.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 Tell us who you put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 Zag, schat, daar in Rome en in de zon sprak jouw taal niet, maar je lach had iets dat ik niet laten kon. Jou te vragen, si espresso, si espresso weet ik veel. Na een uurtje langzaam praten, viel een kusje mij deel, zeg maar na. 1, 1, 2, en jij en ik, er is niet. mee, iets is weer. Is genoeg voor jou en mij. in ons en mij. voor je zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij Rome? zij zij zij zij zij zij zij zij zij zij ben jij. Let eens zij zij zij zij zij zij zij zij er veel wijzer werd ik niet, maar wat ik nu heb gevonden is het einde van de lied. Zeg me na. Ja. Een en één is twee, en, jij en ik. is niet. Zijn dus Niets is meer belangrijk als het andere dat niet mee Eén en één is twee, dat is genoeg voor ja. jou en mij. In ons eind... sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai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 Op zei, op zei, op wat, maar wat, maar wat? Wij hebben een ongelofelijke haast. Op zei, op zei, op zei, want wij zijn haast haasten laat. Want zien zou je goed? We moeten verder springen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Als zij op zij op op zij op opzij, op zij op opzij, op opzij, op op zij, opzij, op hij